Gamma Deals. Nu 40% korting op Histor Perfect Finish lak, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Nu bij Dirk, Campina lekker. Voor maar 79 cent. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je minder vaatwasser doet. Nee. Wedden van niet? <laughs> Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You want my sunny day?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 ze zijn er weer! Wie wil gaan stilrijden voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus! Twee Ricky van Wolfs winkels voor één Sam Stein? Ja, Charon Charie, dan heb ik NEC vol! Spaar ze allemaal! We doen met je mee! Plus! Goedemiddag, het is drie uur. Kje Music Nieuws van nu.nl Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn speech op de economische top in Zwitserland. Trump begon met het benoemen van de successen van de economie in Amerika. Die groeit volgens hem als nooit tevoren. Sinds hij herkozen is, gaat het geweldig met Amerika op financieel gebied, dat zei Trump. Maar met Europa gaat het niet goed, zei Trump. Europa is namelijk onherkenbaar veranderd. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. not in a positive way. Way. Echt net is Trump begonnen aan zijn speech over Groenland... en dat hoor je over een uur. De PVV in de Eerste Kamer blijft trouw aan Geert Wilders. Senatoren stappen dus niet over naar de groep van Markensauer... die gisteren met zes Kamerleden uit de PVV ging... Ze wilden dat de partij een ledenpartij wordt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de pvv kiezers dat ook vindt. Het is nog niet duidelijk of alle bewoners van het gebied in Utrecht... waar vorige week meerdere explosies waren, weer naar huis toe kunnen. Maandag werd duidelijk dat zeker tien inwoners nog niet terug konden. Het gebied blijft in elk geval tot komende maandag beveiligd. De explosies veroorzaakten enorme schade aan panden in de binnenstad. En we boeken volgens de Telegraaf nog minder vakanties naar Amerika. Cijfers zijn er nog niet, maar de reisbranche noemt het aantal boekingen... van de afgelopen weken dramatisch. Vorig jaar gingen we al minder op vakantie naar de Verenigde Staten... door de onrust die president Trump veroorzaakt. En door spanningen rond Groenland en Venezuela... mijden we de VS nu nog meer dan eerst. Het weer dan nog van Weerplaza bewolkt. Met regen in het westen verder droog en wat zonnig gaat of zeven. Morgen start zonnig, later regen vanuit het zuiden. Situatie op de weg. Twee files die er uitspringen. Dat is de A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Meteren en Waddenhooien. Er is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor vijf kilometer en een half uur vertraging. En de A37 kroop het Holsloot richting Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland. Twee kilometer, sta je dik een kwartier vast. Eén flitser gespot op de A5 Badhoevedorp richting Hoofddorp. Bij 5,9. music Vanaf maandag. De Q-Top 500 van de 90 deze staat op het stemlijstje van Nick uit Apeldoorn. Diana uit Os heeft de stem gegeven aan deze. En ook Jeroen uit Winterswijk. Zijn stemlijstje kwam net binnen. Blij dat dit niet mijn buurman was in de 90s, zeg. Die, uh, die zorgen voor een hoop uh, burengerucht, denk ik. Abiturado! Dat geschreeuwde de hele dag. Weer, weer, weer. Hier staat. top Call me 21 januari. Misschien een pijnlijke vraag, maar hoe staat het met de goede voornemens? Ik heb mezelf er weer aan herinnerd Vanochtend even lekker rondje gaan hardlopen. was een van mijn goede voornemens. En uh, minderen met alcohol gaat ook goed. So far. Klop het wel even af. Ja, ik heb met mezelf de afspraak. Tot mijn verjaardag. 15 maart ben ik jarig. Dan heb ik uh, drie wildcards die ik kan inzetten. Ik, uh, waarop ik wel mag drinken. Om gewoon wat bewustere keuzes te maken. Nou, afgelopen weekend hadden we een leuk feestje. Dat er nu allemaal collega's naar me toe komen. Hé, hey, maar ik heb je zaterdag zien zuipen. Ja, dat klopt. Dat was mijn wildcard. Ik mag er drie inzetten tot 15 maart. Nou, vorig jaar was ik rond deze tijd al af. Dus ik heb sowieso dit jaar winst geboekt. En mocht je meedoen aan uh, Dry January. Dat duurt nog maar 10 dagen, nou, in Rotterdam, ahoy, staat de tap niet stil, heel januari. Elke avond op rij is het volle bak bij de Vrienden van Amstel Live. 15.000 mensen per avond, 14 avonden op rij. En met vanavond erbij hebben ze er nog vier te gaan. Vorige week zat Casper van Kensington bij mij in de studio om te helpen met het verboden woord. Nou, dat heb ik extra vaak gezegd, inderdaad, dat klopt. <laughs> en we hadden het ook even over de Vrienden van Amsterdam. want Kensington komt er echt spectaculair op. Uit het plafond. We hebben vijf vliegende tapijten geregeld. En daar vliegen we mee door Ahoy. En dan spelen we Streets. Terwijl, uh... Oh, ik dacht whole New World. Uh, ja, nee, dat, dat is eigenlijk mijn droom. Maar uh, dat mocht niet. We moesten toch ons eigen nummer spelen. Helaas. <laughs> Veel plezier als je vanavond gaat Kensington is erbij. Agden en Munich, Davina, Michel en Cloud. Nieuwe muziek nu van hem. Dit is App en Vloed.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 dance alone. We had Springsteen playing so loud. We danced in the dark till it felt like home. With you, home was anywhere. escape. He's in my head. I'm running from. I'm running from the emptiness. Ik heb uh, ooit voor een uh, verhuisbedrijf een uh, bedrijfsfilm ingesproken. En dat heb ik letterlijk gedaan op het kantoor van de baas. Onder van die grijze verhuisdekens. Weet je wel, van die muffe grijze dekens? Je ziet ze voor je toch? Af en toe even eronder vandaan voor uh, happy lucht. Nou, Als je geen uh, studio in de buurt hebt, dan uh, moet je een beetje improviseren om het goed te laten klinken. En dat kan ook in een Airbnb-huisje. Ja, dit Airbnb-huisje is inmiddels heel veel, heel veel waard. Ze heeft namelijk wat uh, lakens tegen de ramen gegooid. Zangeres Ray nam een microfoon... zat met een joggingbroek onder een kleedje op de bank in die Airbnb... en zong daar dit liedje in, wat inmiddels een wereldhit is. Baby, when it's I want to in to find me... Oh, baby! Yeah. Come on. Come on. Ray is hier vanuit de Airbnb. Baby, the hell is my husband? is To find me. baby, the hell is the love. Tell you a baby. Why is this beautiful man waiting for me to get away? You already touched my patience. Zich af. Volgende week hoor je een uh, andere Ray heel vaak voorbij komen. Samen met Anita. Tour Limited. Ja, de top 500 van de 90's komt eraan. Stemmen kan nu via QMusic.nl. With the last call, long neck.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 Smar Burger frietje drankje nice Mickey voor een slimme prijs dat is smart smart en met een eurotje erbij komt er nog een burger bij dat is smart Max smart menu voor maar 5,95 I'm loving it. Zet je tanden in dit mega voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel sensordiene mondverzorging 2 plus 2 gratis. Ga dus snel in de winkel of trekpleister.nl.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 Nu tot 300 euro kassakorting op nav.nl. Iets nieuws proberen? Shop nu. Easytoys.nl Veel wolken vandaag, maximaal 10 graden. Morgen wordt vrij zonnig, dan wel een stuk kouder. Kan niet alles hebben. Situatie op de weg. Er zijn 31 files in Nederland. Dit is de langste. A12, Ouderijn richting Lunetten. Tussen Ouderijn en Lunetten, 5 kilometer. Je staat 35 minuten vast. Q daar. Music, Wim van Helden. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Nieuwe ronde, repeat of niet. Zometeen. You with you. We will fire, impossible detain. better with you. The Eye of the Tiger, met music. muziek. Hey, ik hoor graag wat je vindt van nieuwe muziek. Repeat. Repeat. Of niet. Ronde 6 in Repeat of Niet. Het is Jim Gardner die je gaat horen. Hij komt uit Brabant, maar zijn artiestenaam klinkt wel very international. En dan moet ik zeggen, zijn muziek kwam ook al de landsgrenzen over. Hij schreef namelijk eerder mee aan tracks voor Martin Garrix... Hardwell, Lucas en Steve... Maar wordt nu hard aan de weg voor zijn eigen carrière. En dat is even een heel andere koek. Een gevoelig singer-songwriter liedje. Je mag je mening geven over Jim Gardner en Better Man. Gaat hij door naar ronde 7, dan hoor je hem vanavond weer. En anders is het bij deze. Exit. Repeat. Repeat. Of niet. I made a promise.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 I to be a better man. Maar is het ook genoeg? Repeat. repeat, Of niet? Wat vind je van Jim Gardner? Better man hoorde je zojuist in repeat of niet? Ik moet je zeggen dat ik better man echt wel in de categorie juweltjes fit pas hoor. Want wat een geweldig nummer is dit. Niet te druk en best wel lekker rustig. En hij vertelt toch echt wel een heel mooi verhaal. En wat mij betreft mogen er wel meer van dit soort nummers gemaakt worden... Want ik kan er niet over uit hoe geweldig ik dit nummer vind. Lang verhaal kort, een repeat van Jules. Uh, Sandra die zegt het wordt steeds beter. Repeat deze maar Wim. Marja zegt, hé hey Wim wat een fijn nummer. Ik heb hem de afgelopen dagen gemist. Maar ik vind dit een dikke repeat waard. Patrick. Hé hey Wim. Nou, doe voor mij maar een nietje hoor. Ik vind het echt een 13 in een dozijn nummer. Dit is... Ergens het idee dat ik dit al een keer gehoord heb... maar dan van een andere zanger weer. Het lijkt allemaal te veel op elkaar. 13 in een dozijn, zegt Patrick, geeft het niet. Uh, Bianca zegt dan, grappig genoeg, beetje 13 in een dozijn... maar wel een lekkere 13 in een dozijn. Die geeft het dan weer een repeat. Ja, ik vind het een repeat. Ik moest er eerst aan wennen, maar inmiddels vind ik het zo'n mooi nummer... dat ik bijna de helft wel kan meezingen. Maar dat ga ik niet doen, want mensen willen hun oren houden. <laughs> Doei. Dankjewel Lizzie, Mark. Ja, lekker hoor. Doe maar een repeatje. Een repeat en Diego... Zo'n zo zo zo heerlijk lekker liedje. Zo'n heerlijk lekker liedje. Repeat of niet? Ah, het is weer overtuigend hoor. Het zit voorlopig helemaal snor met Jim Gardner en Betterman. Al heeft hij dan een baard, maar het zit snor. Um, Betterman hooi vanavond in ronde 7, kwart over 10 bij Lars Boelen. Weer. Shaboosie zometeen en dit is Keigo Optimistic. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the battery. And I was high enough.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 Maxima is uh, niet de moeder van koning Willem-Alexander, heb ik gisteren geleerd. Ach, die arme jongen, die arme Julian. Ojojojojo. Oh, ja, en het was vraag 1 ook echt gisteren bij je Salaris. Ja, ja, ja, en dit is, uh, dit is geen kennis die je ontbeert. Want iedereen weet dat Maxima niet is. Natuurlijk. Moeder maar je, van je, zit zo je zit in zo'n quiz, de ja. druk, alles. En je, en je roept iets en ja. je hebt kortsluiting. En dan krijg je dat soort dingen. Ja, maar ja, het is onverbiddelijk. Ik zeg het iedere dag, de klok is onverbiddelijk. Ik ook. Vraag 1 was fout, dus het spel hield gisteren meteen op. Nou, uh, laten we hopen dat we vandaag wat Verder komen want ik zou graag vraag 5 vandaag voor de beer, Slaas cadeau doen. Luister goed, vraag 5 zo meteen luidt: welk autobandenmerk geeft ook sterren aan restaurants? Hm. Nee, ik heb het antwoord gisteren. al. precies, niks zeggen. Psst stop because it's words don't ever mean it no they don't so listen I